Nou, ik wil verder gaan met, met de serie waar ik aan bezig ben, met het Koninkrijk van God. En even weer de inleiding waar het al precies over ging. Dat is namelijk dat Yeshua heeft meer dan tachtig keer gezegd, of iets gezegd over het Koninkrijk van God, of het Koninkrijk de hemelen. En daar heeft hij heel veel onderwijs over gegeven en de vraag was eigenlijk van, wat is dat Koninkrijk nou? Waar bestaat dat? Wie zijn de onderdanen? Kun je jezelf uitschrijven? Wat zijn de grenzen van dat koninkrijk? Heb ik een paspoort nodig? En wat zijn de kenmerken van het burgerschap? Zo'n aantal vragen waarvan we nu op dit moment vier eigenlijk beantwoord hebben. En we gaan vandaag kijken naar de kenmerken van het burgerschap. Maar ook dat weer bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. Vroeger werd er, meneer Wijk was opgegroeid in de reformatorische gezinten. En werd er werd altijd gezegd van uh, ja, de kinderen van God kun je herkennen door gelaat, gewaad en gepraat zoals het ja. Dus nou op zich is daar natuurlijk niks mis mee met zo'n, uh, ik dacht, weet je wat, ik ga het iets uitbreiden. Dus ik heb een beetje dezelfde structuur gepakt, maar het iets uitgebreid. Dus wat zijn de kenmerken van het burgerschap? Het kleden in dat koninkrijk, het gewaad, het spreken in dat koninkrijk, het gepraat, het leven in het koninkrijk, het gelaat, heb ik het genoemd, het doen in dat koninkrijk. Want dat kan natuurlijk heel anders zijn dan het spreken, dat is de daad, en dan het eten in het koninkrijk, het gebraten. Heb ik een beetje de meeste dingen denk, heb ik dan een beetje ondergebracht. Nou, het frappante is, van, als je daar overal aan denken bent, dat al deze dingen die komen steeds terug in de Bijbel, door heel de Bijbel heen. Dus het is niet iets wat ze zomaar verzonnen hadden, maar het had wel degelijk een grond in de Bijbel. En dat vond ik wel mooi om dat te ontdekken. Want We werden er heel veel mee geconfronteerd. En dat had namelijk te maken van in de repertorische gezin, en dat is nog steeds zo... Dat ze eigenlijk alleen maar zwart dragen. En dat is eigenlijk de enige kleur die ook uh, getolereerd wordt. En het praten, dat was dan ook ja, een beetje op het depressieve af. Best wel zwaar vond ik. En ook altijd zeg maar, een beetje een uitgestreken gezicht. Uh, somber. Er zat heel weinig vreugde in. Althans, wij hebben het niet meegemaakt. Jij wel hè? Jij met jouw oma. Dat was een, een totaal ander iemand. Die was een heel blijmoedige christen. Dat was voor mij een hele verrassing. Want ik kende dat niet. Ik dacht, laten we even gaan kijken, wat zegt nou het woord? Want dat is eigenlijk veel belangrijker. Wat zegt nou het woord over deze dingen? En nou ja, goed, laten we gaan kijken wat het woord zegt. En heb je vragen van, laat het even horen. Het begint bij begin Genesis 3, dus Adam en Eva, die waren geschapen en die waren gewoon naakt. Ze hadden geen kleren aan en die hadden het prima naar hun zin. In het paradijs. En ze werkten daar, ze deden alles samen, maar het gaat mis. Ze worden verleid door de slang. En op het moment dat ze dus allebei eten van de vrucht... dan gebeurt er wat, hun ogen gaan open. De ogen worden geopend. En natuurlijk konden ze van tevoren ook al kijken. Maar ik denk meer dat hun geestesogen geopend werden. Ze zagen ineens wat ze fout gedaan hadden. En dat ze dus afgeweken waren van de wet... die heel duidelijk gegeven was door God. En een van de consequenties van dat opengaan van die ogen... was dat ze ze gingen schamen... Ze zagen dat ze allebei naakt waren. En ze schamen zich voor elkaar. Wat daarvoor dus niet was. Ontzettend jammer hè, dat mensen ineens opgezadeld worden met schaamtegevoel. Ze schaamden zich niet voor God. Ze liepen gewoon met God. Ze spraken met God. En ze hadden niet in de gaten dat ze naakt waren. Dat was totaal geen probleem. En toen ineens weer wel. En wat doen ze? Ze maken zelf schorten. Ze vlochten vijgenbladeren samen... En zo probeerden ze de naaktheid te bedekken. Nou, het vervelende is met bladeren en zo van die verrotten. Het is natuurlijk levend materiaal. En dat valt weer kapot. En het trieste was dat op het moment dat God hun opzoekt. En dat is natuurlijk geweldig dat, dat hij ze opzoekt. Maar dat er bloed moet vloeien om voor hun weer kleren te maken. Dus ze krijgen kleding, maar het kost het leven van een dier. En dat is eigenlijk door heel de Bijbel heen, om iets weer goed te maken, moet er bloed vloeien. Dat is dus een principe van de Heer. En de Heer God maakte voor Adam, en er staat heel frappant, hè? Er staat dus niet van Eva. Haar naam wordt niet genoemd in dat stukje. Maar dan wordt ze zijn vrouw genoemd, een beetje afstandelijk. Maar hij maakte kleren van huiden en hij kleedde hen daarmee. En dat was dus de eerste keer dat er dus bloed vloeide op de aarde. Daarvoor was dat niet gebeurd. Het is een hele trieste geschiedenis. En ook eigenlijk ons voorland. Want daardoor is natuurlijk de zonde in de wereld gekomen... waar we tot op de dag van vandaag mee te maken hebben. Maar vanaf dat moment hebben wij dus ook te maken met het gewaad. God maakt zelf de eerste kleren. Die worden gemaakt van huiden... Waar tegenwoordig heel veel over te doen is. Want dat mag niet meer. Hè? Je mag geen bond meer dragen. Je mag geen huiden meer dragen. Want dat is dierontvriendelijk. Maar de schepper van hemel en aarde die begint daarmee. Dat is het eerste wat hij doet. Hij maakt geen kleren van wat dan ook. Maar hij maakt kleren van schepselen die hij gemaakt heeft. En kleedt daarmee de mens. De is 9, 10, vers 21... U moet mijn verordening in acht nemen. Van uw dieren mag u niet twee verschillende soorten laten paren. Uw akker mag u niet met twee verschillende soorten zaad inzaaien. En een bovenkleed uit twee verschillende soorten stof vervaardigd mag u niet dragen. Mensen hebben geprobeerd daar een soort verklaring voor te geven. Niet echt duidelijk. Maar is het wel zo dat er heel duidelijk bij staat dat je dus geen linnen en wol mag vermengen. Linnen werd heel veel gebruikt voor de heilige kleding... Dus ik dacht even, nou misschien heeft het daarmee te maken hè, van dat linnen eigenlijk toch voor het heilige gebruikt wordt. En wol werd voor alle dag gebruikt hè. dat was natuurlijk de, de kleding van iedereen. Maar ook dat bleef eigenlijk niet overeind, want je ziet dan toch op een gegeven moment dat ook linnen gebruikt wordt voor andere doeleinden. Dus het blijft niet bij het heilige. Nee, het gekke is, er staat heel duidelijk bij, ze dragen er wel wol overheen. Dus ook bij die heilige kleding werd ook wol gebruikt om het dus overheen te dragen. Dus, maar ze mochten niet samengevlochten zijn. Dus je mocht geen bovenkleed hebben wat is dus bestond uit uh, wol vermengd met, met linnen. Wat voor, voor ons eigenlijk heel normaal is. Want ja, je kunt bijna geen kleren meer kopen die niet gemengd zijn. Dat is, dat is gewoon een, een zoektocht. Je hebt dus drie verschillende soorten linnen. Het meeste wat het gebruikt wordt is, is gemengd linnen. En dat gemengde linnen, ja, dat heb je zelf niet in de gaten. Maar dat, dat zijn dus ook dus samen van allerlei verschillende stoffen. Dus echt zuiver linnen, dat is, dat is heel duur en het is moeilijk om dat te krijgen ook. Ja, hier staat echt dus verschillende soorten stof en later staat er wel iets specifieks over linnen en wol. Maar dat waren ook eigenlijk de enige stoffen die ze hadden, want ze hadden, verder, ze hadden geen andere stoffen. Dus of je dat ook over kunt leggen naar al die synthetische stoffen hebben, ik weet het niet, ik weet het echt niet. De rabbi van Wel, die hebben dat over alles gelegd. Ja, dan weet ik niet of dat waar is, want omdat ze, er waren maar twee stoffen, linnen en wol. Hadden allebei uh, toch wel bepaalde functies. Maar goed, het is wel een opdracht. Daar werd ook heel streng naar gekeken. Werd gewoon opgevolgd. Maar goed, het heeft alles te maken natuurlijk met de kleding. Mozes kreeg de opdracht om voor zijn broer Aaron... die dus de hoogpriester werd... om die ook bepaalde kleding te geven. En dat was geheiligde kleding. En waarom? Dat staat erbij. Die kleding moesten hem dus waardigheid en aanzien geven... Dus het was niet zozeer dat hij dat voor een bepaalde bedekking moest hebben. En het was echt waardigheid en aanzien. En als je dat dus ook ziet, hoe dat eruit zag en wat hij dus allemaal aan heeft. Nou, dan snap je dat dat ook een enorm aanzien gaf. Zeg maar, en ja, Dat er ook echt een overwicht uitging van hem. Als hij dus aankwam vol ornaat zeg maar, aangekleed als uh, hogepriester. Dat moet het, ja, een geweldig gezicht zijn geweest. En u moet spreken tot allen die wijs van hart zijn... die ik met een geest van wijsheid vervuld heb... dat zij de kleding van de aarde moeten maken om hem te heiligen... zodat hij mij als priester kan dienen. Dus de kleding was niet zozeer om hem te kleden... maar wel om hem te heiligen. En die waardigheid in, die, in dat aanzien te geven. Dus dat is een heel ander doel... als dat je dus gewoon een jas aantrekt... of wat ook van, nou, ik, het regent. God had hele andere doelen met kleding soms. Dit zijn dan de kledingstukken die ze moeten maken... Een borstas, een efot, een bovenkleed, een onderkleed van bewerkte stof, een tulband en een gordel. Zij moeten namelijk voor hun Aaron en voor zijn zonen geheiligde kleding maken om mij als priester te dienen. Dat betekent dus ook eigenlijk dat dus de mensen die dat maakten, moesten ook echt op geheiligd zijn. Je, de, je kunt niet met vieze handen of, of op andere onreine manier met geheiligde kleding bezig zijn. En daarom worden er ook mensen aangewezen die dus vervuld waren van de geeststaten om dus die kleding te maken. Vervolgens moet u linnenbroek voor hen maken om de schaambillen te bedekken. Ze moeten van de heupen tot op de dijen reiken. Dat is eigenlijk de eerste keer dat er echt over ondergoed gesproken wordt. En dat had ook een bepaalde bedoeling voor de Heere God. Want hij zegt, ze mogen niet langs de trappen naar mijn albak klimmen, omdat u naaktheid erop niet zichtbaar wordt. Dus daar heeft hij echt een probleem mee. Als jij dus voor zijn altaar wil komen, en je ziet dat alle afgoden, die hebben dus allemaal met trappen hebben ze altaar gebouwd zo is niet de God van Israël die wil niet dat er trappen gebouwd zijn aan zijn altaar zodat hij eigenlijk vanaf dat altaar jouw schaamte zou kunnen zien alles wordt eigenlijk heel nauwkeurig wordt dat beschreven Prediker 9 vers 7 ga u weg, eet uw brood, met blijdschap drinken wij met een vrolijk hart, want God schept behagen in al uw werken maar het gaat verder, laat uw kleding te altijd wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. En toen dacht ik, dat is eigenlijk niet wat wij gehoord hebben in de Revatorische kerken. Daar moest het altijd zwart zijn. Ik vond het zo verpand dat God eigenlijk zegt: van nee, als je behagen schept, nee, hij wil dat je behagen schept in al je werken, maar laat ook uw kleding te altijd wit zijn en zalf je hoofd. Vier het leven, zou je zeggen. Drink uw wijn met een vrolijk hart. Eet uw brood met blijdschap. Nee, dit was niet specifiek voor de priesters. Nee, dit is gewoon, nee, dit is gewoon een opdracht voor het hele volk. Voor het hele volk. Okay. De opmerking van dat je de zwarte... Dat, is gewoon, dat, dat gaat hier rechtstreeks tegenin. Geniet van het leven met de vrouw die u lief hebt... al de dagen van uw vluchtige leven die hij u gegeven heeft onder de zon... al uw vluchtige dagen. Nou, dat is natuurlijk geweldig, hè? Dat je op die manier uit de opdracht krijgt... ...in tegenspraak met wat de reformatorische gezin eigenlijk leerde. 1 Timotius 2 vers 9, hoe spreekt het Nieuwe Testament erover? Even zo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonden. Niet met het vechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleding. Wordt niet gezegd dat het niet mag, hè? Maar hij heeft liever dat ze zich in sowieso dus echt met eerbare kleding tooien. En dat ze dus eerbaar op weg gaan. En ze moeten zich tooien met goede werken, wat bij vrouwen past die beleiden godvrezend te zijn. Dus hij heeft liever dat ze dus uit zich tooien met eerbare kleding en met goede werken. En daarnaast is er natuurlijk niks op tegen dat je eigen versiert. Omdat je sieraden gebruikt of je haar vlecht. Maar dat mag niet de boventoon voeren. We gaan kijken naar het spreken in dat koninkrijk, het gepraat. Abraham die op een gegeven moment... God aanspreekt omdat hij wil pleiten voor Lot en zijn gezin. Omdat God aangegeven heeft dat hij de Sodom en Gomorra gaat wegvagen. Die zegt dan, terwijl hij aan het spreken is... ...van zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heer te spreken. Hoewel ik stof en as ben. Dat is eigenlijk iets wat wij niet kennen. Hè? Wij, tenminste, ik heb het niet bij mezelf. Dat je tegen hem spreekt van nou, ik ben maar stof en as... Dat, dat is niks, hè? stof en as. Dat is gewoon het afval wat je weggooit van als je een vuurtje gestookt hebt. En toch zag hij zichzelf zo. Dus hij was vol met ontzag. Voor de heer. Om zich tot hem te keren. Om dus te pleiten. Voor Lot en zijn gezin. Terwijl wij denken van Abraham. Ja, dat is natuurlijk de, een van de grootste geloofshelden. Die wandelde met de Heer... die van aangezicht tot met hem spreekt. En dan denk je van... daar heb je toch een heel ander beeld bij. En niet zozeer het beeld dat hij zichzelf zo wegcijfert... dat hij zegt van ik ben maar stof en as. En ik, ja, ik heb het met heel veel moeite aangedurfd... om tot u te spreken. Maar het staat er wel. Dus dat heeft hij wel gezegd. Dat is wel een les voor ons, denk ik. Nou, een van de wetten is... U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Dus dat verwacht God ook niet van ons. Dus als wij praten, betekent dat dat er dus geen valse getuigenis, geen leugens over je naaste. En je naaste is natuurlijk heel breed. Maakt niet uit wie dat is. Ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen wij luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Mozes kreeg de wetten op de berg. ...en dat was zo indrukwekkend... ...de rabbijnen zeggen zelfs... ...dat je dus de woorden kon lezen in die wolken... het waren allemaal wolken... ...of dat waar is, weet ik niet, maar... ...het was zo indrukwekkend dat de... Israëlieten het idee hadden... ...als we hier langer naar luisteren... ...dan sterven wij, dat overleven wij niet... ...wij, wij, kunnen, het, wij kunnen het niet aan... ...dit is zo indrukwekkend... ...Mozes, wil jij alsjeblieft alleen met God spreken... ...en dan horen wij het wel van jou... ...dus wij willen het van jou horen maar we kunnen het niet aan... dat God met ons spreekt. Exodus 23, vers 2... U mag de meerderheid niet volgen in het kwaad... en u mag in de rechtszaak niet zo antwoorden... dat u zich schikt naar de meerderheid... om het zo het recht te buigen. En dat is zo verleidelijk af en toe... Hè? Om dus, als er wat aan de hand is... waar je echt kleur moet bekennen... om dan je eigenlijk... in het grootste kamp te verbergen. En te zeggen... ja, euh, ik vind het heel moeilijk... Laat ik maar met hun meedoen. Maar ja, dan buig je wel het recht. Dat betekent, de meerderheid heeft niet altijd gelijk. Dat is wel democratisch, maar het is voor God niet geldend. Dus heel vaak is bij God een kleine groep die het recht heeft. Maar wie het ook recht heeft, je mag dus niet zeg maar, je eigen dus buigen naar het recht. Maar je hoort gewoon het recht te spreken zoals het is. Dat verwacht hij van ons. Maar als u aandachtig naar zijn stem luistert en alles doet wat ik spreken zal, zegt hij dan in vers 22, zal ik de vijand van uw vijanden zijn en de tegenstander van hen die u in de nauw brengen. Dus je moet alles spreken wat hij spreken zal. Nou, we hebben daar een heel groot voorbeeld in. Yeshua die zegt dat hij alleen maar spreekt van wat hij de Vader heeft horen spreken. En dat verwacht hij ook van ons. Dat wij gewoon nadoen, volgen in zijn sporen. Rut is een heel mooi voorbeeld. Rut 1 vers 16. Maar Rut zei. "Dringen er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat zal ik ook gaan. En waar u overnacht zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Dat is zo'n sterke getuigenis. En zij hoorden er niet bij. Zij behoorden bij die volkeren. Waarvan God had gezegd. Daar mag je dus geen connecties mee aanbinden. Er waren zeven volkeren. Die waren verboden voor de Israël. En zij hoort erbij. En toch mag zij erbij horen. Toch zegt God op een gegeven moment. zo sterk mag jij erbij horen. Dat mijn zoon uit jou geboren zal worden. Dus zij staat in het geslachtsregister van Yeshua. Vreselijk bijzonder. En dat is omdat zij meegegaan is. Als zij had besloten op aanraden van Naomi. Van blijf alsjeblieft in Moab. Net als Opa je schoonzus is mee, die is teruggegaan. Ga alsjeblieft ook met haar mee. Nou, dan had zij dus niet aan het rijtje gestaan. Maar zij was zo geraakt door de God van Naomi dat zij ze zegt, nee, ik ga mee. En uw volk is mijn volk. Ik wil erbij horen. Uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. Ja, we mogen zo en nog veel erger doen voor zeker alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Grote woorden, hè? hoger kun je eigenlijk niet meer. Dat is eigenlijk het grootste wat ze zegt, van ik heb mijn leven ervoor over. Dat is mijn keus en als u echt wil dat ik wegga, dan moet u mij doden. Daar komt het eigenlijk op neer, want ik ga niet weg. Ik ben zo geraakt, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Het is bijna eigenlijk hetzelfde als met een huwelijk. Hè? Van waar je zegt, je moet luisteren. Dus er zullen één vlees zijn en er zal geen scheiding tussen komen. Alleen de dood zal daar scheiding tussen maken. En dat is omdat zij dat uitspreekt. En daarom heeft ze ook zo'n grote rol in de geschiedenis. Psalm 34 vers 14. Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Dus als je spreekt, spreek dan de waarheid. En spreek dan ook geen kwaad, maar spreek het goede over mensen uit. En dat ligt vaak heel erg voor de hand om mee te gaan in het spreken van het kwade Door allerlei oorzaken. En toch zegt God. Ik wil dat niet. Je moet je eigen onderscheiden. Van de wereld. Jij moet het goede uitspreken. En je mag geen bedrog plegen. Spreek dat niet uit. Psalm 49 vers 44. Mijn mond zal enkel wijsheid spreken. En de overdenking van mijn hart zal vol inzicht zijn. Nou die wijsheid. Die vind je in de Bijbel. Als je hem zoekt. En je vraagt om wijsheid, dan krijg je dat. Maar de wijsheid gaat door de Bijbel heen. En spreekt dan die woorden die uit de Bijbel zijn. Psalm 77 vers 13. Ik zal al uw werken overdenken. En over uw daden spreken. Dat komt behoorlijk vaak voor. Ik heb het niet allemaal op een rijtje gezet. want er waren behoorlijk veel teksten. Maar het wordt heel vaak aangehaald. Dat we dus gevraagd worden over zijn daden te spreken. Nou, ook wat Rijnie heeft nou vanmorgen gedaan. Die getuigenis dat je getuigt... Ja, het ging niet goed met mij. Ik ging de verkeerde kant op, maar hij hield me vast. En doordat hij me vasthield, mocht ik op een gegeven moment terugkeren. En kreeg ik weer een nieuwe kans. Psalm 119:46, ook zal ik voor koningen spreken over uw getuigenissen en mij niet schamen. We begonnen met het schamen. Het ligt heel erg dichtbij ons: het schamen over alles en nog wat. En zeker voor mensen die hoger geplaatst zijn als je. Is het moeilijk om voor je geloof uit te komen? Soms Dan heb je heel gauw last van schaamte. En hier staat, besluitstreden, dus je zult zelfs voor koningen spreken over Gods getuigenissen en je er niet voor schamen. Nou, dat zal geweldig zijn. Moet je voorstellen dat je dus uitgenodigd wordt om met koning Willem Alexander en koningin Maxima te spreken en dat je dan een getuigenis kan doen, dat je voor hun ja, het evangelie zou mogen brengen. Dat zal toch geweldig zijn. Psalm 145, vers 5. Ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit en van uw wonderlijke daden. Nou, dat is eigenlijk het lofprijzen, het eren van zijn naam. Dat is eigenlijk wat hij wil. Er staat ook dat hij troont op de lofzangen van Israël. En wij mogen ons daarbij scharen, wij mogen daarin meedoen. En dan wordt hij geprezen. Dat is wat hij wil. Hij wil geprezen worden. En hij verwacht van zijn volk dat we daarin meedoen: dat we zijn majesteit vertellen tegen mensen. En dat we verhalen van zijn wonderlijke daden. Ze zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk en herinnering roepen. En van uw macht spreken in vers 11. Ja, het is eigenlijk hetzelfde als wat daarvoor staat. Hè? Van, je moet daarmee bezig zijn. Je moet echt, dus als je wat hebt om te getuigen, schroom niet. En laat het horen aan mensen. Van Hoe moeten we het anders te weten komen? En waar gaat het om? Het gaat erom dat zijn heerlijkheid verteld wordt... En dat er verteld wordt over zijn macht. Want dat is de bedoeling. Mijn mond zal van de lof van Jaweh spreken. Alle vlees zal zijn heilige naam loven. Voor eeuwig en altijd. Nou ja, dat kijkt ook uit naar waar wij naar uitkijken. Dat zijn koninkrijk hier gesticht zal worden. En dan zal het voor eeuwig en altijd op een gegeven moment zijn lof verkondigd worden. Matthäus 12, vers 34. er een gebroed. Hoe kunt u goede dingen spreken terwijl u slecht bent? ...want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Dus wat je het meeste bezighoudt... ...zegt het spreekwoord ook, hè? wij hebben het spreekwoord... ...waar het hart vol van is, loopt de mond van over. En wat God eigenlijk wil, is dat we dus vol zijn van hem. En dan loopt ons mond ook over van hem. En hier wordt eigenlijk gezegd van... ...ja, die fariseers en die schriftreden ...die spraken allerlei dingen... ...en die dachten dat ze goede dingen spraken... ...maar ze waren slecht... Dus als je zegt, hoe kunnen jullie nou zo spreken? Ik noem jullie gebroed. Want jullie spreken niet de goede dingen. Want jullie hart is met de verkeerde dingen bezig. Maar ik zeg je dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken... rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Nou, hier zeg je van, hè? Van elk nutteloos woord dat je zal spreken. Nou Hoeveel nutteloze woorden heb je al gesproken in je leven? Nou, dat zijn er veel. Dat zijn er echt veel. Dan ga ik even alleen voor mezelf uit. Dan denk ik, dat zijn er echt veel. Dat je zo, ja... zomaar dingen uitspreekt. Heel veel woorden die je uitgesproken hebben... die niet echt te maken hebben met... het Koninkrijk van God. Daar tegen ingaan zelfs. En toch wordt er gezegd dat je dus van elk woord... zul je dus rekenschap moeten geven... op de dag van het oordeel. Ik denk dat er één... grote uitzondering is. Dat als je op een gegeven moment beleden hebt je hebt je schuld bij hem gebracht en vergeving gekregen. Dan denk ik dat heel veel van die rekenschap wegvalt. En dat je daar niet meer op teruggevraagd zal worden. Want dan is het verzoend. Laten we daar naar zoeken. Jacobus 3 vers 2. Want wij struikelen alle in vele opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt is hij een volmaakt man. Die bij macht is ook het hele lichaam in toon te houden. Nou ik denk dat iedereen dit wel erkent. Van het is af en toe het ontglipje je soms, hè? als je ineens met bepaalde situaties geconfronteerd wordt. Een goed voorbeeld is zeg maar, hoeveel mannen auto rijden. Dat is trouwens niet alleen bij mannen. Bij vrouwen zit het ook heel vaak. Gebaren, opmerkingen, uh, roepen, noem maar op. Als iets niet gaat zoals ze verwachten. En dat mag eigenlijk niet. Dan moet je ervan bekeren. Want dat is struikelen in borden. En dat wil hij dus niet. ...probeer je te bedwingen. Zegen liever als dat je vloekt. Jacobus gaat ermee verder. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Maar er zit dus ook een nadeel aan. Zie je zo een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. En zo ook de tong is een vuur, zegt hij, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam... En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Nou, ik denk niet dat dit gaat over de gelovigen. Althans, daar mag ik hopen van niet. Maar dit, dit zegt eigenlijk over de mens die nog niet overgezet is in het nieuwe leven. Maar het is wel ook een waarschuwing voor ons. Van let op, van je tong. Het is maar een heel klein lichaamsdeel. Maar het heeft een gigantische impact op iedereen. Er werd vroeger altijd gezegd van uh, schelden doet niet zeer. Dat is niet waar. Schelden doet wel zeer. Woorden hebben impact. En woorden. Ja, je hebt er soms zelfs fysieke gevolgen van. Ja. Nee, dus dat, dat woorden geen impact hebben, dat is niet waar. Dat is een leugen. Woorden hebben kracht. Dat staat ook in de Bijbel. Woorden hebben echt impact. En let daarop. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedingen kwaad, zegt Jacobus, vol dodelijk vergif. Nou, gelukkig hebben wij een God die het wel kan temmen. En die je wel kan helpen om dat kwaad te bedwingen. En om dat om te buigen naar zegen. Door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Nou dat kan niet. Dat mag niet voorkomen. Dat is tegen Gods woord. Dat is tegen de wil van God. En dat zegt hij dan ook. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn mijn broeders. Dat kan niet zo. Dat mag niet zo. Daar moeten we voor opletten. Dat is niet van God. Dan gaan we kijken naar het gelaat. Psalm 34 vers 6. Ze zagen naar hem uit. Ja, stroomde op hem aan en hun gezicht werd niet rood van schaamte. Het is een soort uitroep naar hem. Het opkijken naar hem. En op het moment dat ze echt ja, hun nood klagen bij hem. Dan wordt hun gezicht niet rood van schaamte. En dat was bij Adam en Eva wel. Toen hun zeg maar dus eigenlijk betrapt werden omdat ze gezondigd hadden, schaamden zichzelf en verstopten ze zich. En de bedoeling is dat we dus naar hem toe gaan en ons niet meer schamen. Maar dat we dus gewoon naar hem toe gaan. Psalm 69 vers 8. Want terwille van u draag ik smaad, schande heeft mijn gezicht bedekt. Psalm 69 is een soort boetepsalm. Het zit echt in de put. De dus schrijven daarvan. En... Hij stort eigenlijk zijn hart uit. En hij zegt ook van ja, te willen van u heb ik smaad. Ik word echt vreselijk behandeld. Mijn vrienden zijn weg. Mijn familie heeft zich afgekeerd van mij. En schande heeft mijn gezicht bedekt. Ik durf mijn gezicht niet meer op te heffen naar u. Zoveel moeite heb ik ermee om u onder ogen te komen. En dan zou je zeggen, als je dit zo leest, ja... Dan gaat het echt over, oké, okay, dan begin je een beetje te begrijpen dat hun zeggen van mijn sluisers, je moet toch altijd een beetje een heel serieus gezicht zetten. En heel erg, maar gelukkig blijft het daar niet bij. Spreuken 15, vers 13 zegt: Een vrolijk hart maakt een gezicht blij. Maar door harte leed wordt een geest neerslachtig. En zo zien die mensen er vaak uit. Wij vonden het een enorme uh, ontdekking toen wij de eerste keer in Jeruzalem kwamen. Je ziet daar de mensen rondlopen. Met name de orthodoxen lopen in nou ja, nagenoeg dezelfde kledij als de reformatorische. Maar hun gezicht was zo anders. Daar straalde blijheid van. Hè? van het was zo'n verschil. Ook die moeders. En die liepen dan echt af en toe met hele grote gezinnen. Maar die blijheid. ja, Dat, dat was zo'n groot verschil. We zeiden, nou, dat, is... ja, dat viel gewoon op. Wat vreemd. Van, dat kenden wij niet. Dus dat was een hele openbaring eigenlijk. En dan zie je dus dat het hart vrolijk was. Dus hun verblijden zich, dat zie je ook bij de klaagmuur. Ze zijn blij als ze daar eens naartoe kunnen gaan... en daar hun hart kunnen uitstotten voor, voor God. Maar het hart is anders. En dat zie je dus aan het gezicht. Hun harten zijn anders. Spreuk 21 vers 29. Een godloze man trekt een stalen gezicht... maar een oprechte die versterkt zijn weg... Dus wat ik hieruit ophaal is dat eigenlijk de goddelozen hun emoties verbergen. Achter een gezicht waardoor je dus totaal niet kan zien. Is die man nou blij? Is die verdrietig? Uh, noem maar op. Dat is dus niet iets wat God wil. God wil dus niet dat je emoties verbergt. Hij wil niet dat je een stalen gezicht trekt. Maar dat je een open gezicht hebt. Dat als je blij bent, dat het ook te zien is dat je blij bent. Dat is gewoon oprecht zijn. Nee, ook, ook in je emoties, ook in uh, het trekken van je gezicht. Spreuken 27, vers 17, een heel belangrijke tekst. IJzer scherpen met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste. En dit gaat natuurlijk niet echt over het gezicht, maar het gaat eigenlijk over dat je dus als man ja, kunt sparren met iemand anders. Nee? Dus, en zo moet je eigenlijk ook met de Bijbel bezig zijn. Van, uh, iemand kan andere inzichten hebben. Maar dan moet je over het praten met elkaar en je kunt leren van elkaar. En dan kun je zeggen, joh, zie je dat zo, dat is mooi. Je kunt ook iets waarderen dat iemand een iets ander inzicht heeft als jij. En dat is eigenlijk het scherpen. Net zoals je dus ijzer ook scherpt met een ander stuk ijzer. Dus dat is eigenlijk de bedoeling. Zo moeten mannen eigenlijk met elkaar omgaan. En niet elkaar verketteren en zeggen van mijn inzicht is gewoon het be beter als die van jou. Nee, probeer open te staan ook voor andere inzichten. En dan gaat hij verder, vers 19. Zoals water gezicht tegenover gezicht stelt. Wij hebben dan spiegels, maar vroeger werd er dan water voor gebruikt. Zo verspiegelt het hart van de mens de mens zelf. Dat is eigenlijk wat ook het vorige vers zei. Hè? Van als je hart blij is, dan moet je dat kunnen zien aan je gezicht. En dit is wat God wil: dat gewoon dat je zo oprecht bent. dat jouw hartsgesteldheid te zien is van jouw gezicht. En niet dat je dat verbergt achter een strak gezicht, want dat is niet oprecht. Dat is niet wat hij wil. Nou, dit is heel veel aangehaald. Verdriet is beter dan lachen. Want bij een treurig gezicht gaat het goed met het hart. Dat is. Salomo die had af en toe van die hele trieste teksten. Is echt af en toe van die hele. Terwijl hij was ontzettend rijk. Hij had zich omringd met alles en nog wat waar hij van kon genieten. En toch heeft hij af en toe van die teksten dat je zegt van ja, wat moet je daar nou, nou mee? Dus wat hij hier eigenlijk ontbreekt is eigenlijk de reden waarom. Het had eigenlijk uitgelegd moeten worden van, ja, ik bedoel eigenlijk van... Maar goed, deze tekst is heel veel aangehaald. Wie is als de wijze en weet de verklaring van de dingen? De wijsheid van de mens verlicht zijn gezicht, zodat de stuursheid van zijn gezicht wordt veranderd. Nou, die vind ik heel mooi. Vind ik vind een enorme... En dat volgt eigenlijk bijna gelijk op. Predikus 7. Dus het is ook een beetje een, een tegenstelling eigenlijk. Want dit is ook heel mooi, hè? Van iemand die dus echt de wijsheid van God krijgt... Dat zie je aan zijn gezicht. Want de stuurshuis die is eigenlijk weg. Die wordt weggehaald. Je bent blij. En die blijheid die lees je van zijn gezicht af. Matthäus 6 vers 16. Wanneer u vast, toont dan geen droevig gezicht. Zoals de huigelaars. En hij legt ook uit wie dat waren. Hè? Dat waren die failleseers en de schriftgeleerden. Die liepen heel vaak, heel duidelijk met een droevig gezicht. Omdat ze aan het vasten waren zodat de mensen ook wisten dat hun aan het vasten waren. Nou, dat is niet wat God wil. God wil, moest luisteren, als jij vast... laat niemand dat weten eigenlijk. Als je vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht... zodat het niet kenbaar is dat jij aan het vasten bent. De mensen moeten het niet zien... maar wie het wel ziet, dat is uw vader... die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen ziet... zal het u in het openbaar vergelden. En dat is natuurlijk veel mooier... Als dat de mensen het in het, ja, in het licht zien, zeg maar. En dat het niet vergolden wordt. Want dan wordt het niet vergolden, want dan heb je je loon al, staat er. Dan heb je de loon gekregen van je mensen... en je kunt veel beter het loon krijgen van de, de Vader die in de hemel is. Dan gaan we kijken naar de daad, het leven. Psalm 33, vers 15. Hij vormt hun alle hart, hij let op al hun daden. Dus dat is dan een oproep van ja, let erop. Wat je ook doet, hij ziet het wel... Heel veel mensen denken van dat dat niet zo is. Dat je op de ene of andere manier je eigenlijk kan verbergen. Heel dwaas. Want als hij zegt dat hij de God is die dus alles ziet, overal aanwezig is. Dan weet je gewoon dat je dus op geen enkel moment je eigenlijk kan verbergen voor hem. Nou, David zegt dat op een gegeven moment ook. Hè? Al ging ik naar het einde van de aarde, al ging ik zelfs onder de aarde... Overal bent u. Ik kan mijn eigen nergens verbergen. Dus laten we dat alsjeblieft ook niet doen. Het heeft geen enkele zin. Hij ziet alles. Psalm 106, vers 39. Zij verontreinigd is gezeld door hun werken. Zij bedreven hoerij door hun daden. Nou, je snapt dat God daar boos over is. Dat is niet iets wat hij wil. Hij wil dat wij met onze daden, met ons spreken, met alles zijn eer verkondigen. En niet dat wij. Het tegenovergestelde doen. Spreuken 16, vers 3: Wentel uw werken op Javen en uw plannen zullen bevestigd worden. Zal ik ook een beetje van dat verse? Van als je Hem betrekt bij je plannen, als je je plannen maakt in overeenstemming met Hem, dan zullen je plannen bevestigd worden. Dat is dus wat er bedoeld wordt met wentel uw werken. Het is eigenlijk betrek Hem bij je plannen en bij je werken, bij alles wat je doet. En hij zal zorgen dat je plannen bevestigd worden. Spreuk 21 vers 25. Het verlangen van een luiaard zal hem doden... want zijn handen weigeren te werken. Nou, dat is ook niet bijbels, hè? Er is dan zo'n regel van... wie niet werkt zal niet eten. En er staan behoorlijk wat stukjes over een luiaard geschreven... door Salomo. Dus blijkbaar kwam het toch regelmatig voor... in Israël. Dat is niet naar het woord... Want het woord zegt van dat je moet werken. En wie werkt zal eten. En hij moet gewoon bezig zijn met de dingen die God hem op zijn handen geeft. Gaat tot de mieren, geluidaat staat er zelfs. En je ziet hun werken en wordt wijs. Spreuk 31 vers 31. Een stukje van de vrouw. Geef haar van de vrucht van haar handen en laat haar werken haar prijzen in de poorten. Nou, ik heb dan zelf daar zo'n soort beeld bij van zo'n vrouw heel goed is in weven of wat ook, en dat je dus gewoon ziet in de poorten dat dus die gewaarden showt worden, een soort van modeshow, en dat ze geprezen wordt van de show, dat is echt mooi. Die kan echt uh... zoiets hè. Dus er is ook niks mis mee, denk ik, om dus ook een beetje trots te zijn op iets wat je kunt, wat je gekregen hebt van hem, ergens waar je goed in bent. Daar is niks mis mee. Maar het moet niet de boventoon gaan voeren. Het moet niet je leven gaan beheersen. Maar geef hem de eer daardoor. Ik zeg ja, dat is waar. Daar ben ik goed in. Maar dat is ook maar een gave. Ik heb het gekregen en ik mag daar mijn brood mee verdienen. Prediker 3, vers 22. Zo heb ik ingezien dat er niets beter is. dan dat de mens zich verblijdt in zijn werken. want dat is zijn deel. Wie zal hem immers zover brengen dat hij ziet wat na hem gebeuren zal? Ja, dat gaat niet. Hey, er is niemand die kan zeggen, joh, maar luister, als jij overleden bent, dan en dan en dat. Nee, niemand heeft dat inzicht. Dus wat zegt Salomo, dat is eigenlijk een beetje op een gegeven moment ook de slotconclusies die hij trekt. Van Je moet je eigenlijk verblijden in je werken, want dat is eigenlijk het enige wat je nog hebt. Want door je werken krijg je inkomen en dat inkomen stelt je in staat om te leven. Daarmee moet je het doen. Gaat u nog verder uitwerken? Ga u weg, eet uw brood met blijdschap. Drink uw wijn met een vrolijk hart. Want God schept behagen in uw werken. Terwijl dat eigenlijk als een vloek bedoeld was. Adam kreeg te horen dat hij in het zweet van zijn aanschijn moest gaan werken. Was eigenlijk als een vloek bedoeld. Daarvoor werkte hij ook al. Het was niet zo dat hij werkloos was voordat de zonde in de wereld kwam. Nee, hij werkte ook al. Want hij was bezig om alles te onderhouden. Hij moest de dieren namen geven en. Nou ja, van alles en nog wat. Maar het kostte hem geen inspanning daarvoor. Daarvoor ging het eigenlijk vanzelf. Daarna moest hij in het zweet van zijn aanschijn moest hij werken. En kreeg hij ook te maken met alle onkruid. Dat was er dus ook blijkbaar daarvoor niet. Of misschien was er wel onkruid, maar hadden ze niet zo'n impact uh, op de normale planten waar je we moeten eten. Maar dit is heel mooi: hè? dat God dus behagen schept in onze werken. Jezaai 3, vers 10 zegt de rechtvaardige dat het hem goed zal gaan. Dat hij de vrucht van zijn daden zal eten. Dat is ook onderdeel van een van de vloeken van Deuteronomie 28. Waar het, het leven en de dood voorgesteld wordt door Mozes. En dan zegt hij op een gegeven moment: Besluister, het zal als jij dus toch je eigen afkeert van God. Jij zult zaaien, maar iemand anders zal de vrucht eten. Jij zult vruchten plukken. Je moet anders zelfs ze opeten, maar jij zult ze niet eten. En hier staat dat de rechtvaardige, die zal wel de vrucht van zijn daden eten. Dat is dus een zegen, dat dat gebeurt. Jeremia 22, vers 13. Wee hem die zijn huis bouwt met ongerechtigheid en zijn boven vertrekken met onrecht, die zijn naasten zonder te betalen laat werken en hem zijn loon niet geeft. Nou, je zou bijna zeggen, ja, dat gaat over 2018. Er zijn steeds meer mensen die de ZZP'er zijn die gewoon niet meer rond kunnen komen. Die vreselijk veel werken. Er zijn steeds meer mensen die twee banen moeten nemen. Omdat ze het gewoon niet meer rond kunnen breien. Het is niet meer mogelijk om met één kostverdiener een huishouden te runnen. Dat, dat gaat bij meer in onze maatschappij. En ik denk dat het onrecht is. Het is niet bedoeld dat je allebei een hele week weg bent en dat de kinderen uitbesteed worden. Zeker de eerste paar jaren, de kinderen hebben zorg nodig. En het uitbesteden ervan. Ik weet dat Karel Marx, die heeft gezegd, geef mij de kinderen tot zeven jaar. En ze zijn allemaal van het geloof af. En het gekke is, die uitspraak heeft dus, een, ik denk dat is nu iets van 25 jaar terug, heeft een van de ministers van onderwijs uitgesproken. Die dus niet meer wilde dat er christelijk onderwijs gehouden werd in Nederland. Die daar veel tegenstander van was. En die heeft toen ingeschoten van moest luisteren. Als we nou zorgen dat iedereen gaat werken. Dan komen de kinderen in ons beheer. En dat is. Hedertend is dat gewoon een werkelijkheid. Dus ik ga niet zeggen dat ik tegen kinderopvang ben. Maar alsjeblieft kijk uit wat ze daar leren en wat ze daar. Want het is wel onze verantwoordelijkheid. En de achterliggende gedachte was. Dat de kinderen dus, dus van het geloof afgetrokken moesten worden. Dus belangrijk om dat te weten, denk ik. Matthäus 5, vers 16: Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemel is, verheerlijken. Dus het gaat er niet om dat jij verheerlijkt wordt, maar dat onze Vader verheerlijkt wordt. Dus de goede werken die wij we doen, die moeten eigenlijk zorgen dat hij geprezen wordt. Dus daar moeten we naartoe wijzen. Johannes 3, vers 21, maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, omdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. Nou, dat zou natuurlijk geweldig zijn, dat de dingen die hij doet, dat mensen ook gaan erkennen, ja, maar dat doet hij omdat hij gelovig is. Dat doet hij niet omdat hij, uh, nee, dat doet hij omdat hij gelovig is. En dan wordt Gods naam geprezen. En dat is eigenlijk waar we naartoe moeten. Johannes 6, vers 28, ze zei dan tegen hem, wat moeten wij doen omdat wij de werken van God mogen verrichten? Die vraag wordt dus aan Yeshua gesteld. Mensen die komen echt met een grote menigte bij hem. En die zijn daarin geïnteresseerd. Wat moeten wij doen? Opdat we de werken van God mogen verrichten. Dus ze hadden wel in de gaten dat ze dus de werken van God moesten gaan doen. Maar hoe kom je dan zo ver? En hoe doe je dat dan? Hele mooie vraag. Het antwoord verbaast je, denk ik. Althans, ik stond er even wat te kijken. Yeshua zegt: Dit is het werk van God, dat u gelooft in Hem die Hij gezonden heeft. Nou, dan gaat het dus helemaal niet meer over ons werk. Dat is bijzaak. Het werk van God is dat wij geloven in Hem die Hij gezonden heeft. Geweldig, hè? Ik vond het echt een openbaring. Ja, wil het anders in je hoofd? En hij maakt er dus iets heel anders van. Hij zei: Nee, dat is het werk. Dat is het werk. Wat God wil dat je doet. En dat start dus met het geloof in hem. In Yeshua. Het eten in het koninkrijk. Het gebraad. Het begint bij Leviticus 1. Java sprak tot Moze en tot Aaron en zei tegen hen. Spreek tot de Israëlieten: Dit zijn de dieren die u eten mag. Van alle dieren die op de aarde zijn. Ik ga even niet in op al die, die groenten en die vruchten die hij al had uitgelegd. Dat dat gewoon uh, eten was. Maar dit gaat echt zeg maar, over... De bepalingen die gaan over de dieren. Dus dit gaat over de dieren die u eten mag. Die dus bestemd zijn als voedsel. En dat is natuurlijk een groot verschil. God heeft heel veel dieren geschapen. Maar een aantal zijn voedsel. En de rest zijn gewoon dieren die een bepaalde taak op de aarde hebben. Alle dieren met gespeten hoeven. Waarvan de hoef in tweeën gespeten is. En die bovendien bij de dieren horen die herkouwen. Dus dat zijn twee dingen die bij elkaar horen, die je ook niet los kan koppelen. Die mag u eten. En dan wordt het nog gespecificeerd. Maar deze dieren mag u niet eten van hen die alleen herkauwen of alleen gespeten hoeven hebben. Dus als dat uit elkaar getrokken is, dan mag je die niet eten. Want de kameel, die herkauwt wel, maar die heeft geen gespeete hoeven. Die is onrein. Dat is dus gewoon geen voedsel. De klipdas, die herkauwt wel, maar heeft geen gespeten hoeven. Ook onrein. De haas, die herkauwt wel, maar heeft geen gespleten hoeven. Ook onrein. Nou, hier is dus eigenlijk heel veel omgelachen. Door met name de biologen. Want een haas herkauwt niet. Totdat ze dan nog niet zo heel lang geleden erachter kwamen. Dat een haas een hele speciale manier van herkauwen heeft. Dat is namelijk, hij eet zijn ontlasting weer op. En dat wordt weer verwerkt. En dat wisten ze niet. Dus dat is nog niet zo lang geleden is dat boven water gekomen. Het herkoudt wel, maar op een manier, die kennen we niet. Dus dat is heel mooi eigenlijk, dat het al in de Bijbel beschreven staat. En logisch, God wist het wel. Het varken heeft wel gespeten de hoeven. De hoeven zijn twee gespeten, maar het herkoudt niet. Dus is die ook onrein. Van hun vlees mag u niet eten en hun kadavers niet aanraken. Ze zijn voor u onrein. Dus dat gaat nog verder eigenlijk. Dus ook niet hun kadavers. Dit mag u eten van al wat in het water leeft. Alles wat in het water, in de zeeën, in de beken, vinden en schubben heeft. Dat mag u eten. Let wel, het is en. Dus vinden en schubben. Maar alles wat geen vinden of schubben heeft, in de zeeën en in de beken, van alles wat in het water wemelt en van alle levende wezens die in het water leven, die zijn voor u iets afschuwelijks. Dus dat is niet zomaar vies, maar dat is echt... Nou, daar moet je niet eens aan denken zelfs. Ja, wordt herhaald... Afschuwelijk zijn ze voor u, van hun vlees mag u niet eten en hun kadavers moet u voor afschuwen. Dus ook niet aanraken dus. Alles wat in het water geen vinnen en schubben heeft, is voor u iets afschuwelijks. Dat gaat dus nog iets verder eigenlijk als over de landdieren. De landdieren zegt hij gewoon, nou dat mag je niet, uh, niet doen. Maar hier moet je echt een afschuw van hebben. Zo erg is dat eigenlijk. Vogelsoorten moet u afschuw hebben, ze mogen niet gegeten worden, ze zijn iets afschuwelijks. Nou, dan noemt hij alle kadaverbeesten op, hè. die dus echt, zeg maar, dus, uh, de kadavers opeten van andere beesten, de arend, de lammergier, de monniksgier, de buizerd, kikkendief, elke soort raaf, hè. dus ook de kraaien, de struisvogel, velduil, meeuw, elke soort valk, steenuil, visarend, ransuil, kerkuil, kraaien, aasgier, ooievaar, de reiger, de hop en de vleermuis. Dan ...wordt er gekeken naar de gevleugelde insecten. Nou, daar is tegenwoordig is dat enorm in de belangstellingen. Alle gevleugelde insecten die op vier poten gaan... ...zijn voor u iets afschuwelijks. Dus daar hoef je niet eens naar te kijken. Maar deze mag u wel eten. Dat zijn dus degenen die op de gevleugelde insecten... ...die op vier poten gaan... ...en die naast hun poten een stel springpoten hebben. Dus ze hebben dan zes of acht poten in totaal. Nou, dan worden ze genoemd. Veldspringhanen, sabelspringhaan... ...krekels en gaan, Maar voor alle gevleugelde insecten die vierpoten hebben... ...zijn voor u iets afschuwelijks. Dus die behoren niet tot het voedsel. Door deze dieren verontreinigt u zichzelf. Alweer kadavers aanraakt, is onrein tot de avond. Nou, waarom was dat nou? Omdat, zeg maar, dat vies is. Dat snap je. Als je dat op een gegeven moment aanraakt... ...moest je dus je eigen gaan wassen... ...en tot de avond was je dan rein... Hun had natuurlijk geen, geen wasdrogers. Dus de kleren moesten gewassen worden. En die moesten gewoon in de zon drogen. En dan waren ze weer droog. En dan was het probleem opgelost. Dus vandaar dat ze dus onrein waren tot de avond. Waarom? Dat staat in Leviticus 11, vers 44. Want ik ben Java, uw God. U moet zich heiligen en heilig zijn. Want ik ben heilig. U mag uzelf niet verontreinigen met al de kruipende dieren die zich over de aarde voortbewegen. Dus het gaat niet over ons eigenlijk, maar het gaat over hem. Wij moeten ons niet verontreinigen, want hij wil dat wij heilig zijn. En waarom? Omdat hij heilig is. Want ik ben Jave die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken, omdat ik u tot een god ben. U moet heilig zijn, want ik ben heilig. Omdat hij een heilig god is, verwacht hij dat wij ook heilig zijn. En dat wij een heilige levenswandel hebben. En dat houdt ook in dat je dus heilig eet. Petrus gaat erop in, 1 Petrus 1 vers 13, Om God daarom de lennende van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. En dat was zo. Wij aten ook vargeswees, wij aten ook allerlei dingen, mossels, waarvan je nu weet, ja het is geen voedsel, het is niet bedoeld als voedsel. Je moet het gewoon niet eten. En als er dus gesproken wordt dat Paulus op een gegeven moment zegt van moet luisteren, alles wat met dankzegging genuttigd wordt, dat kun je eten. Dan heeft hij het heel duidelijk, en lees maar na, heeft hij het heel duidelijk over eten, over voedsel. Maar die definitie van voedsel, die staat dus in het Oude Testament. Dus dat zegt niet, oh dan mag je alles eten. Nee, dat staat er niet. Er staat dat je gewoon alles met dankzegging mag eten. Maar dat gaat over het voedsel. Vers 15, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. En dat omvat dus alles wat we net genoemd hebben. En misschien gaat het nog wel verder zelfs. Wat er staat, wees heilig, want ik ben heilig. Hij wordt het weer naar boven gehaald. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vrees des heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. En dat kennen we natuurlijk, dat woord van Abraham, die dat zegt op een gegeven moment. En Jacob, van zo lang is de tijd van mijn vreemdelingschap geweest hier op aarde. Zo lang heb ik geleefd, zegt Jaak. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is. Maar met het kostbare bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Dus als we ons dat realiseren, wat het gekost heeft om ons vrij te kopen, ja, dan wil je dat niet eens eten, denk ik. Dan zeg je, nee, ik hou die geboden wel. Ik eet gewoon het voedsel waarvan God gezegd heeft, dat is voedsel. Amen.